ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Deze hele week is nog onzeker welke treinen rijden. NS-personeel staakt. Morgen rijdt er sowieso helemaal niets. En voorlopig zijn we nog niet af van treinleed, zegt verslaggever Joris van Poppel. Woensdag wordt er ook gestaakt in de regio's Zuid en Oost. De NS zegt nu nog niet te kunnen inschatten wat daar de gevolgen landelijk van zullen zijn. En de vakbonden hebben ook al een nationale landelijke stakingsdag aangekondigd. Wanneer precies, dat is nog onduidelijk. En die gaat door als de NS niet tegemoet komt aan waar het allemaal om gaat volgens de vakbonden. Meer loon. De KNVB is begonnen aan een onderzoek naar het racistisch gebrul tegen Ajax-speler Brian Broby afgelopen zondag. Toen de voetballer de 2-0 maakte tegen FC Utrecht, kreeg hij een bierdouche. En werden er door een deel van de Utrecht supporters apengeluiden gemaakt. De voetbalbond wil weten wie dat deden en of de club iets had kunnen doen om het te voorkomen. De man die gisteren om het leven kwam bij een schietpartij in een huis in Den Bosch, is waarschijnlijk doodgeschoten door zijn oudere broer, die zichzelf later thuis heeft doodgeschoten. Volgens Omroep Brabant hadden de broers ruzie om een vrouw, maar de politie doet nog onderzoek. En er bestaan al rieten manden die je als doodskist kunt gebruiken. En uitvinder Bob Hendricks heeft een ander alternatief bedacht. Eentje van champignons die helemaal afbreekbaar is. Heel milieuvriendelijk laat hij aan Omroep Brabant zien. Het is veel lichter, maar het is wel heel sterk. En in de bodem... ...gaat het eigenlijk in 45 dagen is het helemaal opgelost en wordt het dus weer één met de natuur. In de natuur is de paddelstoel de grootste recycler van de aarde. Dus die zorgt eigenlijk voor dat alles wat doodgaat weer wordt omgezet in leven. En toen dacht ik van ja, waarom, waarom wij niet? Wij zijn ook onderdeel van de natuur toch? Bij uitvaartorganisatie Dela kun je al voor de paddenstoelenkist kiezen en er is volgens het bedrijf ook vraag naar... En dan nog het weer. Morgen flink zonnig, droog en wat warmer dan vandaag. 22 tot 26 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. En nu de herhaling van Alternative FM. Dat heeft uh, ook uh, te maken dat ze bezig zijn met EP nummer 2. Ik heb het over Lorem Ipsum en uh, Oud to the Noor. Uh, dat is een, een beetje een verwijzing naar een van de bekenden in hun eigen vriendenkring. Ik geloof uh, dat die jongen Niels Noor heet. Uh, en uh, zo hebben ze dit, uh, dit bedacht. Het uh, staat uh, als openingsnummer van het, uh, de eerste EP die ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Ik geloof in, uh, in april van, uh, van dit jaar. Uh, en dat, uh, dat is goed te horen. Want inmiddels uh, zijn ze bezig met de opnames van EP nummer 2. We zijn uh, in uur nummer 3. En voor Jos is het de uur nummer 2. Want uh, ja, ja, jij uh, kwam uh, eigenlijk min of meer na achter. Kwam je echt aan bod. Klopt. Ja. Um, nou ja... Um, ja, dat, uh, je zegt net, van uh, dan lijkt het mij ook, uh, hè, als je op een gegeven moment iets uh, uh, nieuws moet doen, ook helemaal, uh, het helemaal zelf uh, moet doen, dan ben je ook een beetje afhankelijk van anderen, denk ik. Of, ja, of, je bent of, altijd wel een beetje afhankelijk van anderen en ja. van de goodwill van anderen voornamelijk. Ja. Gun, of ze het ook je gunnen, denk ik? Ja, ja. ja zeker. Ja. Dus, uh, ja, kijk, met, je kan er opnemen, kan je een heleboel zelf doen. Daar mm -hmm. ben ik wel achter gekomen. Maar mm -hmm. ja, voorbij dat uh, stokte het toch een beetje in je eentje. Dus ja. dan moet je wel een beetje uh, sociale ja. contacten gaan on onderhouden. <laughs> ja. Heb je toch een beetje dat halve van maladeide uh, sociale media dan toch weer nodig? Zeker, zeker, ja. zeker. Maar zijn er al interessante mensen dan op je pad verschenen? Ja, wij natuurlijk. Maar goed, ja, uh, jullie. Ja. Nou ja, de, de meest interessante mensen die waren al op mijn pad. Ja. Uh, nou, daar heb ik misschien... Uh, Um, even denken, ja, ik weet niet um, in welke hoek zoek je het. Ja, ja nou ja, gewoon hè. Uh, mixers, wat je net zei. Oh, ja, nou ja, goed, Dat soort mensen, heeft, of producers. Ja. Uh, ik doe nu veel dingen met Jitse Pilagen. Ja. SO naar Jitse. Ja. Um, en Olivier Schiphorst komt bij me drummen. Dat is de drummer van Tori, misschien ken je die band uit Leiden. Zeg maar niet wel. Hele vette band. Ja. En um, ja, zo uh, klooien we wat aan. Ja. Ik zou daar nou bijna niet uh, klooien willen noemen. Ja, maar het moet voor mij moet een beetje ja. klooien voelen. Want anders ja. dan leg ik er veel te veel druk nou op. Zit, nou zeg je iets uh, heel uh, buiten de uitzending om. Iets heel moois eigenlijk. Want jij kent Suus de Groot. <laughs> ja. Ja. Waar, waar ken jij Suus uh, van? Uh, nou, ik ken Suus via de vriend Christophe. Aha. En... Christophe Brabanders, hè? Ja, klopt. En Christophe ja. zit in een band met een hele goede vriend van mij. Willem ah. Oostendorp. En zodoende ben ik daar uh, mee bevriend geraakt. Ah, op die manier, ja. ja. ja want uh, uh, de naam Sus de Groot moet bij heel veel uh, mensen in deze muzikantenwereld alarmbellen doen afrinkelen. Sooner night. Yes. Eén keer huis huisband uh, geweest bij de Wereldruid Door en uh, noem maar op. Uh, ja, ja. Uh, uh, Voorziet hij jou ook uh, voor nuttige tips? Uh, ja. Niet alleen Suus, maar ook uh, Christophe? Ja, zeker. En ook al die probeert me ook wel een beetje te pushen. En ja. uh, die zegt ook wel van dat het gewoon uh, dat het werkt en dat ik ervoor moet gaan. Ik dus dat, uh, dat is beetje goed. Je, dat weet je wat je als je de volgende keer Suus uh, uh, spreekt? Ik ben bij Jaap Koper geweest. Die! Ja, <laughs> ja. ik denk dat uh, dat zal. Uh, ja, dan, dan weet je wel meteen. Uh, dan gaat dat bij zus alarmbellen. Ik zal dus, het zeggen tegen ja, de. Ja, dan, uh, dan, dan, dan, dan weet je het wel. Dus, ja. uh, dan. Helemaal goed. Ja, nou, maar. Uh, ja, dat is een uh, klein beetje bosklopperij hoor. <laughs> dat <laughs> nou, dat mag best wel. Nou, uh, um, Nederlandstalig, is dat ook uh, voor jou de manier om je goed te kunnen uiten in, uh, in de muziek? Nou, het is wel de meest directe manier. Ja. Ja, dat ging wel een wereld voor me open... toen ik in het Nederlands ging schrijven. Ja. Voor, voorheen schreef ik alles in het Engels met de band. Ja. En uh, toen ik voor mezelf dingen ging schrijven... en het, ik wilde ook wel dat het echt persoonlijk werd. Mm -hmm. En dat lukte heel goed in het Nederlands. Ja. Uh, en, maar toen kwam ik ook wel achter dat het ook spannend is. Zeg ja. maar. Want live hoort iedereen... Er zit geen vertaalslag in. Hè? Nee, dus nee. iedereen hoort meteen wat je zegt. En het wringt af en toe een beetje. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat nu ook wel kicken Ja? Ja. Ja. ja. Uh. Uh, Nederlandstalig, hoe uh, ja, moet ik het zeggen? Want, want, uh, want uh, dat, uh, het is uh, direct, natuurlijk. Hè? Dat is uh, ja. een. Het, het, uh, is het ook een beetje de meest pure, pure uh, kant van je waar je, je dan de pure kant van jezelf uh, kan ja, laten zien. Ja, kijk, het is natuurlijk de taal waar, waarmee ik ben opgegroeid. Dus daar, ja. als het goed is, kan ik me daar toch het aller, allerbeste in verwoorden. Ja, ik, ik weet alweer wat, wat ik wilde vragen. Uh, heb je ook een taaltechnische achtergrond? Nee, niet per se. Nee. nee, nee, nee. Ik heb uh, geen, ge geen muziek. Uh, wat zeg je? Ik heb sociologie gestudeerd, dus. Uh, ah, dus ja. het is, er zit wel degelijk een, uh, een wetenschappelijke kant uh, ja, het bij is jou. Een, er is een achtergrond. Ja. Nou, ja. ja, want dat hoor ik wel eens vaker. Hè. Ik, ik, ik heb wel eens een filosoof hier uh, gehad die ja. uh, muziek maakte. Nou, jij bent een. En je bent niet de eerste socioloog. Nee. Henk Westbroek is ook socioloog. Nou, daar ga je. Nou, ik bedoel, die, die uitzicht ook in de Nederlandse taal. Ja. Nou ja, goed, ik kan, Henk, kan nee. Henk wel gaan nadenken, maar dat <laughs> gaat er niet worden. Maar, uh, nou ja, dat, dat, dat, uh, uh, ik geloof zelfs uh, nog een natuurkundige uh, heb ik ook nog ooit, uh, ooit is geïnterviewd en die maakt ook muziek. Dus het zegt, er zit van alles uh, Ja, in, uh, tuurlijk, tuurlijk. Huh? Ja, je hoeft niet per se muziek te hebben gestudeerd om nee, muziek te nee. maken. Nee, uh, maar hoe ben jij dan muziek gaan maken? Dat is. Uh, nou, ik begon heel vroeg met gitaar spelen. Mm -hmm. uh, deels tegen mijn zin, maar achteraf heel dankbaar voor dat ik daar een beetje in doorgedrukt ben. Ja. En toen ik 16 was, toen ontdekte ik uh, oude blues. Big Bill Broonzy en Robert Johnson en uh, Leroy Carr en uh, dat soort gasten. Ja. En toen was ik opeens... Uh, heb, ik het echt, heb ik de gitaar echt opgepikt en ben ik al die dingen gaan luisteren... en op gehoor uh, fingerpicking blues gaan uitzoeken. En toen, toen ontstond er bij mij van alles, want... Vanaf die soort van jaren 30, 40 blues kan je een beetje doorstromen naar wat meer elektrisch. Dus een beetje vroeg Murray Waters. En dan ja. ga je op een gegeven moment toch denken, ah, band is toch wel vet. En dan ja. hebben we al een paar bandjes gehad vroeger. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, ja. ja. ja oké, okay. ja. dus er is dus dus eigenlijk van, van toch het een het ander gekomen. Ja, oké, En ja. het is om, denk ik ook om een discipline, denk ik eerlijk gezegd. Hè? Dat je dan... Toch, ja. uh, jezelf ertoe moet zetten ja. om achter die uh, gitaar te Nou, dat dan? is grappig. Want toen ik op les zat, was dat inderdaad wel heel erg zo. En wilde ik dat ook helemaal niet. Ja. Maar toen ik die blues had gevonden en ik zag die mannen dat spelen. toen ik wilde niks liever dan ook kunnen spelen wat zij wilden. Ah, ja. dus, er was toen geen sprake meer van. Het was gewoon iets. Er was, ik wilde het gewoon heel graag. Ik ah, ja, zat ja. gewoon uren mee op. En dat was toch de fijne tijd van YouTube. Met het goede algoritme. Waarbij je ja. van het ene filmpje in en het andere kon. En dan kon ik naar hun vingers kijken en gewoon ja. dat helemaal uitzoeken. Dat was te gek. Ja. Uh, ja, ja Henny Vrienden heeft het ooit nog eens gezegd. Wijlen Henny Vrienden. Tegenwoordig staat, uh, ja, uh, staat het allemaal op YouTube. Ik heb me ooit eens een keer een uitzending uh, gezien... Uh, waar hij te uh, gast was uh, bij Kato van Dijk. Die kwam toen langs. En daar zei hij... Ja, de jongere generatie leert het allemaal via YouTube. Jij dus ook. Uh, ja, ik heb ja. wel veel, uh, veel aan YouTube en de, de Pirate Bay gehad. Ja, ja. ja zeker. Het ja. was wel voor mij, ik hoefde niet zoals Robert Crump... Uh, elke huizen langs te gaan om uh, oude 78 toerenplaten uh, nee? okay. op te halen. Nee. Of, uh, nee, ik kon het allemaal opzoeken. Want uh, dan zeggen ze met een mooi woord... je bent een autodidact. Je bent jezelf een beetje opgeleid. Nou, wel in de blues. Maar ik heb ja. wel echt gewoon drie jaar uh, klassiek gitaarles gehad vroeger. Hoor. Oh. Van mijn uh, achtste tot mijn elfde of zo. Nou, dan, uh, dan heb je toch een uh, redelijke ondergrond, denk ik. Ja, wel. je ja, ja. hebt er toch wat aan. Ja. ja, zeker. Goed, we gaan nog even een, een stuk uh, muziek uh, laten horen. Want uh, voordat we dat uh, gaan doen, uh, draai ik nog één uh, nummer. Dit dus is een kort nummer. Dus als de techneuten boven dit horen dat ik hier uh, spreek. Uh, het is maar minder dan twee minuten. Dan uh, zullen ze, zal er eentje naar beneden stormen en uh, zodanig hier achter de mengtafel gaan plaatsnemen. Want daarna gaan we twee nummers van jou horen. Nog. Top. Um, eerst is het uh, de beurt aan de Zweefclub en hun nieuwste heet Jogo Jogo. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel.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 Je zegt, zoveel, je zegt zoveel, je zegt zoveel, je zegt zoveel Je zegt zoveel, Wil je yogi of En Sint is wat ze Je zegt zoveel Je zegt zoveel, je zegt zoveel Je zegt zoveel. Amsterdam, Utrecht. Daar komen ze vandaan. Deze zweefclub. De zweefclub met Yogo Jojo, Jojo. Dan heb ik alleen één ding vergeten... te vragen aan Jos... met welke twee nummers hij nog gaat komen. Het eerste nummer. Wat ga je, wat ga je doen? Het liedje heet Allemaal Zelf. Dat is het eerste liedje. En het tweede liedje... Wat was je daarna... laatste single Paranoia. Ah, helemaal goed. De eerste van het blokje, het laatste blokje... Is dus allemaal zelf. Ik doe het allemaal zelf, ik doe het allemaal zelf, ik doe het mezelf. Ik doe het zelf, ik doe het allemaal zelf. Ik doe het almaar zelf. Ik doe het almaar zelf. Ik doe het almaar zelf. Ik, ik doe het allemaal zelf. Wel, ik ging alleen. Van afhankelijk is niet zo lang. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Ja, ik deed het allemaal zelf. Ik deed het allemaal zelf. Ik deed het allemaal zelf. Ik deed het allemaal zelf. Ik, het allemaal zelf. ik heb het allemaal zelf gedaan. Je, zie je meteen dat wij tweeën meer zijn dan één. Jazeker? Uh, ik denk uh, dat uh, als ik een beetje zou uh, naar uh, luisteren, dat dat daar zit ook iets in van. Nou. Ik heb het uh, toch uh, allemaal een beetje voor. Het uh, allemaal een beetje voor elkaar uh, weten te krijgen. Je, je kan het op meerdere manieren. Ja, ja oké, okay, dat, uh, dat geef ik toe. Dus uh, voor de mensen die uh, het uh, wiel uitvinden en dan op een gegeven moment op het goede spoor zitten, zoiets. Daar uh, zullen ze een beetje in die richting moeten we het een beetje zoeken. Uh, het uh, het uh, laatste nummer voor vanavond, want dan uh, zit het er weer op. Um, en dat is Paranoia. De laatste single die je hebt uitgebracht. Jaas. Yes. Helemaal goed. Ik ben bang, noem me paranoia. Sociale angst, ja die heb ik voor je. Achter me aan zit een hele hoorde. Denk beeldig wel, maar ik zie ze voor me. We zijn gestoord, maar ja, dat zie je niet. Pakken heel wat aan en dan staan we nog niet helemaal kiet. Ja, je hebt een baan, maar die lust je niet. Bananen pakken maan van de trap af naar beneden. Ik ben niet alleen in mijn hoofd, meestal met z'n twee. Eén ervan is doof, die wil niet luisteren maar voelen. Hij wil zitten op de bank en heeft nog steeds geen doelen. Hij ziet me heel de tijd en zet mijn klok op achteruit. Kopen opties als een fluitje van een cent Kijk naar plaatjes maar heb nog steeds geen abonnement Het lijkt me heel sterk dat je in het echt ook zo bent Ik ben helemaal niets als een bolletje zonder krent Ik ben bang, noem een paranoia Sociale angst, ja die heb ik voor je Achter me aan zit een hele hoorde Denk beeldig wel, maar ik zie ze voor me Doe je aan de voorwaarden, waardevolle om te Tranen van geluk laten, je bent geen muur maar je hebt wel gebouwd Laat ze niet binnenkomen, daar komen winnende kooien Gooi sloten weg en haal je loopbrug op Ik ging van onbehouden naar de stille kant Wilde te veel zeggen want er was wat aan de hand Nu kom ik erachter dat de stilte ook kan praten Laten ze me hangen, grap dan kunnen ze me laten Hoeft niet met je mee als ik achterblijf De tuin is onze zee als ik in mijn eentje blijf blijf drijven, maar zwemmen doe ik niet, blijf op het drogen Laat ik je zo zien, duik van een leegbad in de ogen Ik ben bang om mijn paranoia Sociale angst, ja die heb ik voor je Achter me aan zit een hele hoorde Denk beeldig wel, maar ik zie ze vormen. Denk beeldig wel, maar ik zie ze voor me Dat uh, was hem. Losse Jos uh, met uh, Paranoia was uh, de laatste voor vanavond. Um, maar het, uh, het goede nieuws is, heb je het gemist... dan kan je altijd uh, maandag even in afwachting uh, kijken naar onze website. alteven.nl Want daar uh, is alles uh, nog, een keer, uh, nog een keer terug uh, te horen en te zien. Want we hebben, ik kijk morgen eens even aan... Iemand die de samenvattingen tegenwoordig doet. Uh, en dat uh, is dus uh, vanaf maandag uh, komt het ergens online en uh, staan. Waarom maandag? Omdat we dan een herhaling hebben. Ook op de radio hier bij ZFM's antwoord. Tussen 8 en 11 is het dan. Dus uh, dan weet je dat ook. We gaan uh, de nieuwe single van Flora Sophie laten horen. En dat is The Parting Trees. En die komt uh, op een album. En dat album dat heet, als het goed is, If When... En dat gebeurt in november. En dit is dus de nieuwe single. I watch the sun until it's gone. It's not here, forced away. Nora met met uh, Parting Trees. Um, ja, we, we gaan even al, nu al afronden met uh, Jos. Want uh, het zit erop. Want ja, wat zeg je? Uh, de twee sets heb je gespeeld. Zeker. Uh, dat had alles dus een beetje te maken met de telefonische interviews. Ja, dan moeten we, het, uh, dan moeten we een beetje creatief uh, zijn met, uh, met de setting. Maar goed, uh, laat ik eerst even vragen. Voor je het wat? Zeker, ja. Ja, ik, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja. Ja, ik vond het heel leuk, absoluut. Ja. Dus uh, is dit ook het eerste radio optreden? Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja. Ik vond het ook best spannend. Oh, ja. ja. Oh, ik, ik vond uh, dat het wel meeviel. Nou, gelukkig maar. Dan ja. is het niet zo erg doorgekomen. Nee, nee. Dus <laughs> dat uh, redelijk ontspannen op de op de kruk, uh, te spelen. Oh, dus, ja, als ik uh, eenmaal uh, ga, dan gaat het wel. Ja. Ja. Oh, Oké, okay. dat, dat is. Uh, speel je ook het liefst zo? Deze setting? Of uh... Uh, je bedoelt echt solo akoestisch. Ja, ja. ja, voor nu vind ik het prima, maar ik heb ook wel weer zin om echt met, uh, met de losse jos op een gegeven moment gewoon een band te gaan uh, en dan gewoon knallen. Zeg maar. ja? Dat lijkt dat... me ook wel echt vet. Dit ja, toch wel. Ja, ja dat vind dus, ik toch wel heel vet. Ja. Dus je uh, hebt al daar uh, je gedachten beetje... Ja, over. ik ben wel een beetje aan het oriënteren met wie ik dat wil doen. En uh, ja. Zijn er al mensen die voorzichtig hun vinger hebben opgestoken? Nou Jos, ik wil wel met jou in die band uh, zitten. Uh, uh, ja, die zijn er wel. Maar die durf ik nog niet helemaal uh, te openbaren. <laughs> wat, wat zou het dan uh, zijn? Want nu is het akoestisch. Ja, dan wordt het maar... wel iets pittiger. Dus dan pak ik gewoon een elektrische gitaar bij. En uh, gewoon een beetje een stevige drumpartij. Ja. Ik denk dat dat ook wel... Uh... Kijk, mijn teksten zijn niet allemaal even licht. Mm. Dus met een goede band eromheen kan je toch een beetje nuanceren. En kan het wat toegankelijker worden, denk ik. Hmm. Dus lijkt, dat lijkt me wel heel leuk om te doen. Ja, want, uh, want dat, uh, dat, dat is toch wel iets waarvan ik denk, nou, dat, dat zou wel uh, wat, uh, wat kunnen zijn. Denk ik, ja, dat, dat, op op heel, dat zou ik heel leuk vinden. Zeker. ja, Nou ja, maar zover is het natuurlijk nog niet. Nee, je bent nog er niet. nog een beetje uh, aan het uh, over nadenken ja. in dat opzicht. Ja, zo is dat. Eerst nog maar solo, uh, solo dingen doen. Oké. Okay. Nou, uh, dat was... Uh, ik vond het sowieso fijn dat je geweest bent. In zolijks. En... Uh, als er weer aanleiding is, uh, dat jij uh, dat je weer uh, komt. Want je zei al, het, uh, album, er is een album onderweg. Ja, ja dit, dat moet dit jaar nog wel afkomen. Okay. Ja. Tweede album. Tweede album. Dus twee albums in één jaar tijd. Ja, wat uitkomt, hè? Ah. bedoel, met die eerste heb ik al een tijdje lopen leuren voordat ah, okay. ik hem op internet heb okay. dat is, uh, Dus eigenlijk is dat een niet een, een, een, een, een, echt een 2022 album. Maar, nee, uh, het is een, het is een ja, hoe lang ben ik daarmee bezig geweest? Twee jaar of zo, twee, drie jaar. Ja, ja. Ja. Ah, duidelijk uh, Jos Dank voor de komst Geen dank, graag gedaan En uh, graag tot een andere keer Top. Uh, Wij gaan verder Want volgende week uh, Komt er een nieuwe single van deze band uh, uit En die band die heeft uh, In de Amsterland Popprijs Of Popprijs Amsteland hoe je het maar noemen wilt, uh, meegedaan. En dat was de versie van 2021. Want de winnaars van 2022... die hebben we hier ook uh, gehad. Dat is Liveblot geweest. Maar dit uh, waren dus uh, de winnaars van vorig jaar. Floodlines. En volgende week komen ze met een uh, nieuwe single. En dit is nog de oude single... Bright Lights, Long Nights. try.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 Laugh. Too much talk until we laugh. like a like a in the like a like a hoof like a the bell, like a in the like a hoof in the like a hoof in the like a in like a bell, like a in the like a in the like a like a hoof like a the like a in the like a the bell, like a in like a hoof like a like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 Like a in the like in the woman, En hij komt uh, 8 september hier uh, één nummer doen. Uh, hij is niet de enige, want Sophie Janna is uh, de ander. Die uh, komt ook. Um, want uh, met hem gaan we het uh, hebben over zijn muziek, maar ook over zijn maatschappelijke activiteiten. Jason Gwen, illegible heet het uh, nummer. Daarvoor hoorde je Floodlines. En die band komt volgende week met uh, nieuw materiaal. We gaan uh, nog even één uh, nummer uh, draaien of twee nummers zelfs, en dan proberen we Joost van Beek van Weststone uh, in de uitzending te krijgen. Maar dit is Lisa Low. En Conton Godon Palm, uh, als ik het uh, goed uitspreek, en het nummer dat heet Empty Room. You walk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 Dat uh, een van de eerste singles die ik uh, draaide bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf een single van Weststone is geweest. Dat is niet deze hoor, uh, dat uh, was een andere. Uh, maar dit was denk ik ook wel weer even aanleiding om hem eens dus even lekker doorheen te jassen. De call van Weststone. En we hebben een van de, de mensen, eigenlijk is het een beetje het brein achter Weston. Uh, Joost van Beek aan de telefoon. Joost, goedenavond. Hey, uh. Ja, hallo. Um, want uh, ja, uh, er is deze week uh, weer een, een nieuwe uh, track verschenen. Klopt. Ja. De eerste track van het nieuwe album. Ja. Ook dat album, want uh, ik had al eerder in de uitzending, had ik uh, bijvoorbeeld eentje van de Gumbo Kings Mark Jansen. Die had dat via crowdfunding en dat hebben jullie ook gedaan. Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe belangrijk is dat? Sorry? Hoe belangrijk is dat, crowdfunding? Nou ja... Kijk, helemaal in een tijd als corona, ja. waar wij natuurlijk en heel veel artiesten last van hadden, ja. komt er weinig geld binnen ja. van optredens, of mm -hmm. eigenlijk helemaal niks. Dus een crowdfunding was dé manier om geld in te zamelen om een, een echt een goed opgenomen album te bewerkstelligen. Ja. Hoe staat het ermee met dat album? Ja goed, dat ja. album is vorig jaar al opgenomen. Ja. En Er zit wat vertraging in, uh, in. Ja. vanwege de uh, ja, wachttijden bij uh, platen, platendrukkers. Ja. Die schijnt enorm te zijn, mm. heb ik geleerd. Ja. En uh, de, test, de, de testplaat is net uh, goedgekeurd. Aha, dus... Uh, dus, Door, de, de, dus, uh, dus dat is allemaal, uh, er zit nu eindelijk... In de zaak. Ja, ja en eigenlijk, uh, om even een mooie woordgrap, er zit muziek in. Ja. Ja, want, ja, ja, ja, ja. Om even een beetje in uh, het muziek, uh, muzikale verhaal te blijven. Uh, wat, is het, wat is het voor een album uh, eigenlijk uh, van, deze, van deze Westo? Het is een album die we eigenlijk voor, ja, voor de donateurs hebben gemaakt. Ja. Het, is, het, het, het zijn liedjes, uh, de, de, de eerste nieuwe liedjes en een paar oude liedjes ja. die we heel graag op wilden hebben heel goed past bij dat vinyl uh, sound. Bij die, bij die, die echte. Um, ja, die triple A. Ja. Compleet analoog opgenomen sound. Mm -hmm. Dus He uh, ja, er zitten heel veel op. Verschillende dingen. En uh, we willen daar een beetje. Een, uh, uh, ja, een beetje die analoge sound mee uh, weergeven. Ja. Uh, hebben jullie daar ook uh, een beetje ook, uh, een hang naar? Uh, om dat toch weer een beetje zo, uh, zo ouderwet mogelijk uh, dat, uh, dat te laten klinken? Nou, ik zelf eigenlijk niet. Nee. Ik, ik, ik hou ervan uh, om het te produceren en het te arrangeren. Ja. En ik vind zelf, vind ik, digitaal vind ik het, het, het makkelijkste. Zo maak ik ook demo's en zo maak ik ook heel snel liedjes. Ja. Maar dit is een speciaal iets. Dit is echt een, een beetje een buitenbeentje. Als je het aan mij vraagt. Hè. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Maar goed. Uh, ben jij zelf een buitenbeentje in dat, in dat opzicht, of niet? Gewoon als mens of uh, als muzikaal, muzikant of wat dan ook. He, hebben ze de, was dat vroeger ook zo? Of is dat, uh... ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja? ja. ja, zeker. Ik schreef altijd liedjes, vroeger ook al vanaf mijn vijftiende. En ja. uh, ik wist nooit welke richting ik op moest. Ja. En ik, ja, ik, ik zou kunnen zeggen, ik voel me, voel me wel een beetje een buitenbeentje. Ja. Ik weet niet of dat echt zo is, weet ik niet. Nee, oké, okay, maar dat laat je dan aan anderen over uh, in ja, dat opzicht. Ja. <laughs> ja, nou ja goed, ik, ik bedoel, ik vraag het maar, want, uh, want dat vind ik al wel weer mooi zo'n uh, zo aanknopingspunt, want ik denk, nou, he, uh, nou ja, uh, maar vind je dan ook een beetje in, in dat opzicht dat iemand uh, zoals jij tegen de stroom in uh, gaat ja jongens, ik uh, kan wel uh, meegaan uh, met, uh, met mainstream pop, maar uh, ik doe toch lekker mijn eigen ding, een beetje eigenwijs? Nou ja, ik, ik denk dat ik er gewoon niet echt mee bezig ben. Ik hmm. wil gewoon muziek maken. Hmm. En ik wil zoveel zo mogelijk plekken uh, dat het gehoord wordt. Mm. En zoveel mogelijk muziek maken. Ja. Dat is het eigenlijk. Daar, daar ligt mijn focus op. En, dan, en of het tegen de stroom in is of niet, ja. dat weet ik niet. Ik heb. Ik, ik, mensen zeggen altijd dat ik catchy muziek maak. En dat is natuurlijk wel weer leuk. Ja. Dus maar het, ja. Ja, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja. Zolang ik maar gewoon muziek maak. Ja, deze de uh, call, dat was een duidelijke uh, beetje een soort van halve protestel. Zeg maar gewoon gerust een protestzong, denk ik. Hè? demonstreren. Maar deze, die heeft ook wel een behoorlijke lading. Deze Counting Down. Klopt, ja. Ja, ja dus is, Counting Down is geschreven in de lockdown. En hmm. er, zit, er zit enorm veel woede in. Ja? En niet, door, niet om een kamp te kiezen of een kant uh, uh, waar mensen stonden in de samenleving. Maar echt gewoon puur het, het, ja, het pijnlijke afwachten. Ja. Uh, dat we weer dingen mochten. En dat je vast zit, dat je een beetje vast uh, voelt geroest. Ja. Ook buiten en binnen en, en van binnen. Muzikaal en creatief. Dus er zit heel veel woede in, ja, dat klopt. Ja, uh, die woede die, uh, die moet dan geuit worden en dat doe je dan in een muziekstuk. Ja, zeker. Ja. Dat hoor je ook wel. <laughs> ja, dat lijkt ja. mij ook. Um, dan uh, is het moment uh, daar. Dan uh, laten we hem horen. Er zit ook een clip bij. Hier is uh, Westone met uh, hun laatste single. En dat nummer dat heet Counting Down. <tied> Out of town, dancing on the table Touchdown, roam around, ninjas on the bus phones off, off the hook, dangling from the cage. Uithoren, nee, uithoren. Dus dat is dan in West-Friesland. Dat ligt dus naast Inkhuizen. Daar maken ze gewoon lekkere muziek. Weststone is daar het bewijs van. En dat nummer dat heet Counting Down. We zijn weer aan het eind gekomen van de maandelijkse 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Volgende maand is er dus weer een. Hoe die eruit zal zien, dat weten we nog niet. We hadden een band op het oog. Maar ja, dat, dat wordt dus nu eind oktober. Dat is... 3-point landing. En wat we er tussendoor uh, proberen te doen, dat uh, is nog even afwachten geblazen. Wat we wel weten, is uh, dat er uh, traditiegetrouw, en dan uh, is dat ook uh, eigenlijk een beetje uh, Des Alternative FM's, wat volgende week weer een uh, nieuwe aflevering gaat kennen. En dat daar ook live muziek in zit. Dat is ook heel bijzonder, want dat uh, gebeurt uh, in het weekend van de Grand Prix. Want dat, uh, dan zijn ze eigenlijk min of meer begonnen. Uh, is, een, uh, is er ook een dame die komt. En dat is Nien. We gaan uh, weer uh, afsluiten. Dat uh, is eigenlijk al weken zo het geval. Maar daar is ook het werk naar. En de man heet uh, Frank Bond. Hij heeft hem uitgebracht in april. Samen met uh, zijn vrienden van Alaska. Maar dan wel onder de naam Francis Alman Blake. Ik zeg tot volgende week hier dus. Baby, I've been lying. Sing song, man. Will you sing your songs like our lamps? Spare some oil, parable, man. Can you teach us? Come again Make us whole again No, my voice is a quivering voice just a dying flame, a dangling Judas praying, I talk a lot, but I don't you follow.